Dag. ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS 3. Er bestaat een kans dat de klassieker feyenoord Ajax komende zondag wordt afgeblazen. Er zal geen politie bij zijn, omdat de agenten gaan staken dan. En de KVB en ook Feyenoord zijn daar niet blij mee. Mijn sportcollega Joep Schreuder denkt dat het sowieso wel een goed idee zou zijn om die klassieker niet meer in de zomer te houden, maar dan wel om een hele andere reden. Deze uh, elftallen zijn nog helemaal niet op elkaar ingespeeld... en er gaat nog enorm veel gebeuren qua transfers. En daarom ingaande spelers, uitgaande spelers... denk ik, vermoed ik, weet ik eigenlijk wel zeker... dat beide ploegen er eigenlijk niet zo om malen... als deze klassieker bijvoorbeeld in de herfst wordt gespeeld. Dan wordt het een veel betere krachtmeting... tussen de twee topploegen van Nederland. De Rotterdamse politie, de burgemeester en het Openbaar Ministerie... bepalen uiteindelijk of de wedstrijd door kan gaan. Bedrijven die niet altijd stroom gebruiken... kunnen flinke korting krijgen op hun elektriciteitsrekening. Dat is een nieuwe oplossing voor het overvolle stroomnet. Een netbeheerder heeft met een bedrijf daar een speciaal contract voor afgesloten. Waarbij zij 85% van de kalenderuren per jaar recht hebben... om energie af te nemen of terug in te voeden in het net... En daarvoor krijgen zij uh, tussen de 50 en 65 procent korting. Ja, nog een bijkomend voordeel. Het bedrijf krijgt dan meteen een elektriciteitsaansluiting. En heel veel andere nieuwe bedrijven moeten daar superlang op wachten. Ja, fans van deze Britse band houden het niet meer van de spanning. Oasis lijkt morgen officieel een comeback bekend te maken. Er gingen al een tijdje geruchten dat de broers Liam en Noel Gallagher hun ruzie zouden hebben bijgelegd en weer concerten zouden gaan spelen. Vannacht hebben ze op hun social media de datum van morgen gedeeld en ook het tijdstip van 8 uur En ja, Dan hopen de fans dus bevestiging te krijgen. De laatste keer dat de broers samen op het podium stonden is alweer 15 jaar geleden. Gaan we gaan nog naar het weer toe. Op de meeste plekken droog bij een graad of 21. Morgen begint zonnig, later komt er iets meer bewolking aan. En het wordt wel weer wat warmer, 23 tot 26 graden dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is er van de Hacht van de ANWB.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 Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. The one I seek when I'm in trouble once again. The one I've known. bastard that would tell me to my face when I've had enough and it's time to go and put me in my place. 10 uur zijn wij bezig met ZFM Race Radio. En dit is alweer uur 5 dan, als we een beetje goed tellen. Jawel. En in uur 5 hebben we weer heel veel mooie onderwerpen rondom de Dutch GP, die in volle gang is op het circuit nog een uurtje. En dan gaan we kwalificeren voor de race. En, uh, je bent een beetje, een beetje zes, zes, zes, alle, alle activiteiten. Ik praat een beetje te snel. Oh, praat je te en snel. En uh, ja, dan houden we alle activiteiten uh, in de gaten. En, ja. Uh, ja. Wat we ook uh, in de gaten houden is alles uh, rondom het uh, station en op de boulevard. Ja. En bij de ingang van het uh, circuit. En gelukkig hebben wij daar een mooie oplossing voor om dat ook allemaal te volgen. Ja, en dat is onze eigen... Marcus van Dam en bij ons live in de studio, want Marcus, dat uh, al die webcams. En jij bent uh, hoofdtechnicus uh, hier bij dit radiostation. Um, waar kwam dat initiatief vandaan? Van, van, uh, in ieder geval, het zijn drie webcams uh, samengesteld. Uh, ja. En daar op uh, old, old FM, komt dat uh, YouTube-kanaal? Yes. En uh, hoe. hoe bij lag het initiatief, want dat is volslagen. Dit, ja, dit, dit is weer zo'n doldwaas idee, want het is niet helemaal dat ik het alleen doe. Ik heb het uh, voornamelijk allemaal op staan bouwen met uh, Martijn Luiten. Ja? En dit was gewoon zo'n idee van: ja, is het dan niet leuk, zeg maar, met al die mensen in het dorp, om daar dan live wat van in beeld te brengen. Het eerste jaar van de Grand Prix hebben we met uh, mijn andere hobbyproject, Timeless Live, hebben we tegenover het station gestaan. Hebben dus die, ja, die wat is het? Uh, uh, ik denk nou. Ja, ik zit even now. te denken hoeveel treinen per uur er ook weer voorbij oh, kwamen. Oh. Ja. <laughs> elke vijf minuten. Elke vijf minuten. Die trein die hebben inderdaad yeah. in beeld gebracht. En er hebben yeah. een timeless van geschoten. Yeah. En toen dachten we, ja, is dat niet leuk om dan ook live gewoon op televisie een beetje weg te kunnen kijken. Ja. En, er zijn genoeg mensen die, die, die zo'n webcam leuk vinden om mee te tientallen. Ik heb het gekeken. Want ik heb er natuurlijk zelf enorm van geprofiteerd. <laughs> dus mijn dank is heel groot naar jullie toe. En, uh, want ja, vanuit uh, programmamakers is het ook heel interessant om gewoon te kijken van ja, wat gebeurt er allemaal? Wij zitten hier en zij zijn daar. En uh, hoe druk is het op het station, op het stationsplein, bij de ingang van ja. het circuit. En, uh, en, en, die, en die camera op bouwspellers, die is natuurlijk ook geweldig. Hè? Die geeft een enorm mooi beeld. Ja. En die kijkt dan over de hele boulevard. En nu s'nachts, vorig jaar was het nog helemaal donker s'avonds. En dan zag je alleen maar de auto's rijden. En dit jaar, ja, je ziet, ze hebben allemaal van die beeldschermen geplaatst. En ik weet niet of je s'avonds al gekeken hebt op de nee. camera... dan zie je zo'n hele strook van ja, heel erg felle lichtpunten staan. Oké, okay, gaaf. Dus dat uh, ja, geeft dus een hele eigen sfeer eigenlijk al. Uh. Ja, het is, het is heerlijk. Ik kijk daar de, de, de dagen voor de Grand Prix, kijk ik er al naar. Dan zijn we aan het testen. En dan kijk je naar al die camera's... en dan zie je overal zie je de, de trucjes rijden... De, de, ja. de, de schoonmaakautootjes. En dan zie je dat hele bruisen van het dorp zie je ontstaan. En ook het vullen van het, het plein voor het station... Ja. En dan nu, s morgens kijken, en dan komen al die fans aan. In de stromende regen. Ja, en dan is het jammer dat er geen geluid bij zit. Want als, dan staat er zo'n mannetje met zo'n uh, zo megafoon... die staat, roep dat station. Je... Oh ja, oh, ja. oké, okay, ja, ja, ja, ja, En dan alle mensjes links, alle mensjes rechts. Ja. Het is, echt, het is... is dat technisch mogelijk eigenlijk? Om daar... Uh, daar ja, dan heb ja, het je het toch is, wel heel zware microfoons voor nodig. Uh. Ja, het is een bewuste keuze om het niet te doen. Ik zie ook opmerkingen van ja, we hadden graag een muziekje eronder... maar je komt dan zo snel in... Uh, aan de ene zijde zijn er problemen met, uh, met YouTube... omdat er een muziekje gespeeld ja, wordt... wat Buma misschien stemmeren. Buma of copyrighted is. Ja. En aan de andere kant... ik heb deze camera's ook bij mensen achter de ruiten staan thuis. Dus ik wil, oh. ik wil niet het risico lopen... Ja. dat we opeens een privégesprek... Ja. Uh, samen met, met 20.000 andere mensen staan te bezuisteren. Ja, ja. Of dat de ruiten sneuvelen... Dat, uh, dat er iets gezegd wordt wat je niet wil op de ja. weg, maar dat kan ook. Hè. Zo, ja, dan, dan moet je ze eerst zien te vinden. Oh. Ja, ja, ja. Zeg is je had het ook nog over uh, bij het uh, Stationsplein, uh, over een droneplatform, uh, wat er wat, wat zo'n beetje ja. aanwezig is. Leg eens uit. Ja, daar kwam ik vanmorgen achter, omdat we hadden wat storing op de camera. Dit zijn allemaal tijdelijke opstellingen, dus het hangt ook grotendeels al met draadloze verbindingen aan elkaar. En uh, ik, daarom vroeg ik de veiligheidsregio die er net was, maar dat is helaas niet van hun. Maar ik denk dat het circuit dus daar een drone landingsplek heeft. Okay. En dan zie je s'avonds ook wel boven dat gebouw zie je een drone vliegen. Zo'n hele grote met een camera eronder. En ik denk dat die onderdeel is van de veiligheidsregio. Maar ook dat ding is draadloos. En dan vechten we een beetje om dezelfde draadloze ja, het spectrum, zeg maar. Ja, ja, ja. En uh, nou even over die, uh, de, die hele technische wereld. Waar natuurlijk dit weekend uh, alles aan elkaar hangt. Want zonder... Uh, alle frequenties uh, en, en voor de drones, voor de camera's, uh, alle cameraploegen via 4G, dat weet ik weer. Dan als ik was ooit assistent cameraman bij uh, uh, RTV Noord-Holland en die werken gewoon met 4G. Ik bedoel, dat moet toch wel een enorme belasting voor ja, die netwerken zijn. Ja, ja, ja, ja. Uh. Maar is dat zo? Leg eens uit, hoe werkt dat? Ja, iedereen zit op een antenne van een provider. Van een, en daarom staat er, ik weet niet of je bij het station al gezien of bij het circuit al gezien, dat er extra masten staan, dat is extra 4G en 5G dekking. Want ja, hoe meer mensen je erop zit, je moet de bandbreedte met elkaar verdelen. Ja. En dan denk ik dat in jouw tijd van de cameramensen, dat zij daar wel iets eigen hebben opgetuigd om meer voorrang te krijgen. Of dat ze meerdere simkaarten ja. nemen, want dan, kan je, uh, heb je meer voor, dan heb je meer bandbreedte oh, tot je beschikking. Oh, dat kan ook nog. Oh, nee. Maar mensen zoals wij, die dit echt als hobbyproject doen... Ja, dan ben je gewoon afhankelijk van de hoeveelheid bandbreedte die beschikbaar is. En dan uh, wil zo'n camera ook wel eens even op zwart staan. En dan wordt het fietsen. En ik zag ook een camera die behoorlijk uh, trillend in de wind uh, gisteren... <laughs> <laughs> en ik denk, oh jee, dan gaan uh, alle bouwtjes en moertjes die trillen los. Uh, <laughs> ja, ze dat is een flink keer ook, hè? Ja, ze ja. zitten gelukkig goed, uh, goed vast. Maar wat je wel ziet, is als het echt heeft gewaaid... dat die camera op peil is, die wordt dan helemaal mat... Ja, oh ja. dan zit hij helemaal vol met zand en dan wachten we weer op een beetje regen of wat schone wind en dan, uh, ja, dan, dan wordt dat beeld weer heel langzaam zichtbaar. Dat was me opgevallen. Ja. het beeld herstelt zich. Ik denk, hoe doen ze dat? Maar dat, uh, dat gaat dus eigenlijk vanzelf. Moeder natuur. Moeder ja. natuur die, die haalt alles schoonmaakster uh, Marcus. Dat, dat is onze schoonmaakster. Oh, is ja, ja, ja. Ik, ik zat daar gisteren aan te denken van ja nu moet er eigenlijk wel een doekje overheen, maar om nou? op de achttiende verdieping rond te lopen... met dat weer, buiten op het dak. Nee, dat moet je, je niet doen, ja. Marge, nee. Dat zag je op het circuit altijd. Hè. Die webcam die ze op het, aan het eind van het rechte eind hadden staan... Uh, richting uh, het zuiden, zeg maar. En daar hadden ze een webcam staan. En als die een beetje vies werd uh, van de regen... zag je steeds iemand met de poets. Ja, ja, ja, ja. ja, leuk hè. Ja. Mooi hè? Zeg, Mark, wat voor uh, technische uitdagingen... zou je, heb je eigenlijk nog... Uh, zou je nog willen, uh, verwezenlijk willen zien eigenlijk? Uh, voor de toekomst. Heb je nog een toekomst... Uh, Fantasie hierover van deze camera's, nou nee, maar zo in is er geheel van, van uh, meer camera's uh, op, op, op andere technische. Jij bent natuurlijk even van, ja. van de gadgets, hè? ja. Ik vind, ik vind de kwaliteit. Ik ben, ik ben heel ik ben op zich tevreden met de kwaliteit. En ik denk dat de mensen die naar kijken er ook blij zijn. Maar mijn, mijn technisch hart, mijn perfectionisme zegt ja. dat ik wil eigenlijk nog een mooier beeld en. Meer, sta, meer stabiliteit. Ik weet dat er nu wat, dat het af en toe uit kan vallen... op de manier waarop we dit regelen. En ik zou dit nog beter willen hebben. En misschien nog wel een cameraatje of twee erbij. Oké, okay, en dan? Welke locaties denk je daarna? aan? Ja, ik mis nu eigenlijk de Van Spijkstraat in. Dat is, wat, dat, ja. dat is eigenlijk wel een hele grote looproute. Ik denk dat die mooi zou zijn. En misschien de Van Lennepweg. Of wat me heel erg leuk lijkt is... maar dat, dat is een beetje een sneu beeld. Dat is natuurlijk iedereen die omgekeerd wordt... bij de rotonde op de Zandvoortselaan. <lacht> Oh, maar dus, Probeer hem dan een beetje close-up uh, te maken ja. op die gezichten. Dat je, al die gefrusteerde gezichten. Ja. Die zijn er wel inderdaad. Ja, ja, de ja, rotonde ja. van de nieuw unicum, dat is natuurlijk ja. wel een hele mooie. Ja, ja, ja, ja. Nou, in het begin van de uitzending had ik het daarover, dat uh, voor de rotonde is het eigenlijk heel druk en na de rotonde is het heel, heel stil. Ja. Wat iedereen keert om. Ja. Maar het is goed dat je het zegt over die gezichten. Ik probeer met de plaatsing en de kwaliteit wel rekening te houden dat ik eigenlijk niemand uh, ja. echt in beeld breng. Dat, dat het niet super herkenbaar is. Ja, Als je weet dat iemand paars haar heeft, dan kan je herkennen dat dat die ja. persoon is. Maar ik wil eigenlijk ook niemand volledig met zijn gezicht in beeld brengen en daar een risico lopen dat iemand die dat niet wil dan toch wel, ja, voor, tot een eindigheid op uh, YouTube terechtkomt. Zo, ja. oh, ja. so, nou hebben we iedereen lekker gemaakt uh, met die uh, camera's. En dan willen we weten waar kunnen we die camera's ja, zien, uh, Marcus. Ja. ja, die kun je op de, uh, op de app van Zetten van Zandvoort zien, hè? Ja, zeker. Daar staan ze op. En onder andere, we, doen met, we werken met een hele hoop mensen samen. Dus onder andere ook op de Zandvoortse Krant. Op het kanaal van Alternative FM Productions zelf. Uh, Zandvoort Insight. Uh, de YouTube, hè? Van ja. uh, Alt FM. Yes, daar kom je ze tegen. Zeker. Nou ja. Dus ik zou zeggen, ga kijken. Ga Geniet genie van kijken, alles. Kijken. Ja, dus, op het uh, tv-kanaal van ZFM draait het ook, hè? Uh, ja. Helemaal vergeten, want ik zie dat jullie hier gewoon... Uh, ja, autosport. Ja, jullie hebben de autosport op staan. Ja, ja, ja. Maar inderdaad, tv-kanaal. Ja. Elke uur komen ze drie kwartiertjes voorbij. Ja. En in de nachtelijke uren tussen elf en 3 als ze slapen gaan... over het donkere, donkere perron heen kijken, over de donkere boulevard. Precies. Dus iets minder donker dan gepland. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. En ja, ja, ja. die ingang van het circuit. Ja, ja, ja. En we hadden gisteren 2000 bezoekers op de webapp uh, camera uh, pagina, dus... Uh... Lekker, dat we zitten nu in best totaal. Best wel aardig is dat hoor. Ja, we zitten nu in totaal over de laatste 48 uur op 21.000 bezoekers. Kijk, oh, kijk dat is nogal een aantal. Daar kan Comax nog een puntje zuigen. <laughs> ja. En daar gaan we zeker een dubbele van maken. Dus hmm. kijken, kijken, kijken. Ja, ja, ja. Marcus, mooi project. Dankjewel uh, ja. daarvoor. En uh, wij blijven het uiteraard uh, volgen. En ook op het tv-kanaal. Gewoon even kijken. Kanaal 40 of 1367 KPN is dat. En Jan is uh, Ziggo. Nou, we gaan uh, door naar het volgende onderwerp. Wie is zometeen onze gast? Buddy. Buddy van Defensie. Buddy van Defensie. Nou, wat uh, Buddy gaat doen, dat hoor je naar deze van uh, Sheila e. Deze dame, is Sheila E, die is geweldig op de drums. Dat gaat ze zo verschrikkelijk goed. En dan uh, kan ze een mega show geven. Nou, ze komt eigenlijk een beetje uit de leerschool van uh, Prince. En dit was uh, haar uh, solo single The Glamorous Life. Nou ja, nog uh, een kleine 35 minuten heren. En dan uh, gaat uh, de strijd om de pole position van uh, morgen beginnen... hier op het uh, circuit van Zandvoort tijdens de dus GP 2024. En wij uh, zijn uh, daaromheen een uh, raceuitzending aan het maken. En we hebben de volgende gast uh, inmiddels aan de telefoon, Benno. Ja, en dat is uh, Buddy van Defensie. Buddy, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik, het hoort, misschien dat je de microfoon ietsje, de telefoon ietsje beter voor je mond kan houden, Buddy. Want je klinkt een beetje of je op het toilet zit. Uh, Hoe je me beter? Ja, veel beter. veel beter, Dankjewel. Ja. Buddy, jij bent recruiter van de, bij Defensie, maar je doet ook nog veel meer bij Defensie. Vertel het zelf even. Ja, ik ben uh, voor origine een militaire ICT'er. Uh, ik heb nu de functie als recruiter en ik zet me in, ja, in de breedste zin uh, uh, ja, om hier op een leuke manier naar buiten te brengen. Ja, en je probeert uh, mensen enthousiast, enthousiast te maken voor defensie, begrijp ik. Ja, dat is correct. Ja, ja. Je bent ook veteraan, want uh, je bent eigenlijk. Uh, je hebt je sporen wel verdiend uh, bij Defensie. Je bent vijf keer uitgezonden geweest. En, uh, in... Uh, Um, ik ben het even kwijt, uh, Buddy. In welke, welke projecten je bent uitgezonden geweest? Ik ben drie uh, keer naar Bosnië geweest en twee keer naar Af Afghanistan. Afg Afg Afg Afg ja, ja, ja, ja. Nou, dat is uh, niet niks. Uh, behoorlijk wat meegemaakt. Um, wat voor... Uh, en even naar je, terug uh, naar je huidige werk... Um, Waar ga je eigenlijk naartoe? Want ik, ik volg je via LinkedIn en dat, uh, dat is nogal wat hè? Gisteren was je bij Almere of in die hoek in Flevoland? Ja, ik zat in de Belmer gisteren. Wat zeg je? Ik zat in de Belmer gisteren. Gisteren was daar een uh, zomerevenement voor uh, jongeren uit de Belmer. Ja. En ik was daar samen met onder andere de politie gewoon om uh, ja, jongeren uh, ja, een hart onder de rieten te, te steken. En te vertellen, weet je dat er uh, meer uh, kan dan je Ja. En wat ga je? Je komt morgen met je waterstofauto naar, naar Zandvoort toe, naar, naar Formule 1. Wat, wat is je doel? Nou, wat kan zeggen? Gewoon mensen informeren over de grens. Als we kijken waar we, de waar we nu leven, het is uh, niet echt prettig. Laat me daarop houden. Ja. Dus ook gewoon mensen ook geruststellen dat uh, de grens er is en uh, uh, dat er mogelijkheden bij ons uh, liggen voor hun. Ja, ja, ja. ja. Uh, maar wat ik uh, zat af te vragen, Buddy, uh, er komt uh, morgen 100.000 mensen in, uh, uh, op het circuit, hoe, hoe pak je dat dan aan? Nou, we staan als het goed is uh, op de boulevard staan we, samen met de politie, dus als het goed is lopen de meesten langs ons en uh, ja, een uniform trekt toch mensen aan, dus je gaat, uh, een praatje ga je gewoon aan. Oh, Oké. Okay. Dus, uh, heel veel mensen pak je gewoon een groep aan, dan pak je de uh, spreeksvraag van uh, vragen. Ja. Wat grappig, en dus als, als ik in een uniform ook op, naast jou ga staan, dan uh, en dat trekt ook mensen aan. Ook wel wat voor uniform je draagt. <laughs> uh, wat bevel je aan? Een politieuniform of een Defensieuniform? Wat trekt de meeste mensen aan? Uh, eigenlijk in principe maakt het niks uit. Weet je, uh, als je een uniform draagt, wat uh, hebben we allemaal tegenwoordig een nieuwe uniform, dus een nieuwe camouflage dragen, maar Dat, dat trekt al heel veel aan. Ja. En dan, uh, weet je, krijg je altijd het eerste gesprek. Want je krijgt, ben je echt een buddy? Je valt even weg, Buddy. Ja, hij blijft helemaal weg uh, nu, uh, weet je wat? Ja. We gaan uh, even een plaatje draaien. Gaan we zo meteen nog even proberen uh, te bellen. Ja. Misschien is de verbinding dan beter. En dan uh, vol volgen we verder uiteraard het gesprek van uh, Buddy. Here we go. You're ready for the cheerball. Night yeah. I'm a nice whenever I'm with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 One times a day, I call out your name. Be gentle.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 Yo, Each of us only have one life to live. So girls stop taking it start the give I'm desperately waiting for you to share my life of tender love and care. Sometimes I can't help it if I'm sentimental. Cause the touch is song and you love so jealous. Zal eens even kijken of uh, Buddy uh, nu beter aan de lijn hangt. Uh, Buddy. Ja, ik ben er. Weer. Ja, kijk, dat klinkt even uh, een stukje beter. Ben ook toch? Ja, fantastisch. fantastisch. Ik heb een andere lijn, als verbindelaar uh, één is geen, dus uh, altijd een reservelijn lijn uh, ja. gereed. Ja, Defensie staat voor niks hè, Buddy. <laughs> altijd, uh, altijd reserves. Uh, buddy, ja, morgen sta je dus met de politie samen bij het, de ingang van het circuit, of in die, in die buurt. Neem je nog een, een leuke tank mee, of uh, wat, wat kunnen we ons voorstellen? Ja, ik neem, uh, ja. ik neem uh, de groene waterstofauto van Defensie mee. Ja, die, die heb jij hè? Ja. Dus uh, ik moet al heel vroeg daar zijn, dacht ik. Ik moet daar om half negen al op locatie zijn. Zo. Maar dat komt goed, dus ik heb er zin in. Ja, ja, ja. Ik hoop dat je de juiste papieren hebt, want uh, zelfs Defensie kunnen ze weigeren, denk ik. Uh, bij, want we hebben Checkpoints-bedief, wist je dat? Ja, maar onder uh, begeleiding van de politie. We hebben oh, <lacht> <afdelingen>, <lacht> Alles is nagedacht. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus onder politiebegeleiding rijd ik die kant op. Dus daar ga je helemaal goed over. Wat, wat, wat, wat we staan eronder? Onder politiebegeleiding krijg je motoren ervoor? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Of mag je mee in een busje? Nee, nee, nee. Wat ik zeggen, uh, wij spreken op een bepaald punt af. Daar staat de politie waar wij uh, morgen samen natuurlijk op de stand staan. Ja. Dus uh, we gaan in uh, ja, een soort kleine kolommen rijden we die kant op. Ja, ja, ja. Al oh, wat leuk. Zeg, Buddy, uh, ja, we hebben natuurlijk uh, dit weekend in Zand over bijzondere auto's. Uh, raceauto's, Formule 1 auto's. Maar jij komt met een waterstofauto. Jij bent een van de weinigen in Nederland die in een waterstofauto rijdt. En dat doe je al enkele jaren, toch? Nu ongeveer drie jaar, als het goed is, rijd ik nu uh, in een de, in de waterstofauto. Ja, en hoe bevalt het? Het is uh, uniek natuurlijk, uh, want uh, waterstof is natuurlijk nog ja, in een soort ja, trouw, trouwperiode, ja. periode, zo moet ik eigenlijk zeggen. Ja. En uh, ik ben er uh, redelijk uh, blij mee, dus... Uh, redelijk ik, uh, blij mee, oh ja. Ja, want natuurlijk, je moet zien, hè, ik kan nog niet overal tanken. Nee. Dat is lastig, hè? Ja, yes. dus uh, je hebt wel een app dat je weet, uh, ik woon in de Randstad en in de Randstad heb je genoeg punten. Ja. Dan ga ik weer naar het noorden of richting het oosten en dan wordt het al minder, dus ja. uh, dan moet ik echt wel gaan plannen. Ja, ja. En, en hoeveel kilometer kan je rijden op een tank? Mijn actieradius is ongeveer 550 tot 600 uh, kilometer en dat is ongeveer op 6 kilogram waterstof. Oké, okay. oh. en wat kost dat? Uh, dat varieert per pomp. Het is tussen de 100 en 120 euro. Oh, zo. <laughs> dat is een flinke... Dat is een beste, beste kostenpost. Uh, uh, nou, goed belangrijk dat die van Defensie is, denk ik dan. Hè? Dat... Ja, wel, maar het moet gewoon opkomen, weet je. Ik denk als het meer gaat aantrekken... Ja. meer mensen natuurlijk gaan rijden. Want iedereen rijdt elektrisch natuurlijk. Maar het is ook gewoon elektrisch. Voordeel is, je hoeft niet te laden. Je tankt gewoon net als ja, ja. Be uh, ben benzine of diesel. Ja, precies, precies. Uh, even terug naar je werk, uh, Burry. Uh, je bent dus uh, nou, gezellig, uh, probeer de mensen een, een babbeltje te maken en ze enthousiast te maken voor defensie. In hoeverre lukt dat eigenlijk? Is, is er voldoende aanwa aan, uh, belangstelling voor het werk, voor alle takken van defensie? Jawel, uh, NADO is bij ons natuurlijk dat wij uh, een keuring hebben. Ja. Dus uh, heel veel mensen die bij ons komen solliciteren, ja, niet iedereen komt helaas door de keuring. En dat is natuurlijk begrijpelijk, want wij, uh, ja, wij moeten natuurlijk acteren op het hoogste geweldsprojectum. En dan moeten we wel wat van uh, iemand verwachten. Ja, dat, dat snap ik. ik uh, er staat niet van bij dat er zeg maar 3000 aanmeldingen waren. En dat er 500 uiteindelijk de opleiding konden beginnen. Klopt dat zo'n beetje? Ja, laten we zeggen ongeveer 50 tot 60 procent komt niet door de keuring. Dat zo. is dus helaas normaal. Jongen, oké, okay. dat, no dat is al normaal. Okay. Uh, nou, jij bent destijds wel goed door die keuring uh, gekomen en uh, Defensie heeft jou een, een hoop gebracht, hè? Ja, Defensie heeft mij gewoon gevormd tot de persoon die ik ja, nu ben, laat me het zo zeggen, en alles uh, gegeven. Ja, ik kom zelf uit Rotterdam, uit een uh, minder briljante buurt ja dus uh, ja, Wat ik al zeg, Defensie heeft mij, uh, laten we zeggen, op het rechterpad gehouden. Ja, oké. Okay. Nou, dat is al heel wat waard, <laughs> toch? En, uh, ja, zeker. Ja, ja, ja. En uh, ik, uh, heb ik het goed ook begrepen dat Defensie ook, zeg maar, de, de, de, uh, het kameraadschap, het teamwerk, uh, dat het uh, buitengewoon uh, aanstekelijk werkt? Nou, bij ons draait het om de groep. Weet je, zo word je ook in de opleiding, word, al, uh, word je aangeleerd, weet je. Eén is geen. Weet je, samen kom je verder. Je krijgt mm. Letterlijk dag één krijg jij een buddy aangewezen. En die persoon is verantwoordelijk voor jouw welzijn en omgedraaid. Ja, ja. kweekt iets wat je nergens anders gaat vinden. Ja. Oké, okay, hartstikke leuk. Buddy, nou, we gaan uh, dit gesprek afsluiten. Um, mogen we je hartelijk danken voor in ieder geval dit gesprek. En uh, veel plezier met de politie. Gisteren had je ook al een, een klein dingetje met de politie. Je ging samen met de agenten door zo'n... Uh, uh, opblaasbare uh, hindernisbaan, ja. Ja, hindernisbaan heen. Ben je er een beetje inmiddels van uitgerust? Want dat filmpje kunnen we allemaal terugzien op LinkedIn. Uh, ja, ja, ja. Ik, ben, uh, ik heb wel een hoofdrol aan overgehouden. Oh, was... oh. Ja. Jongen, jongen, die buddy, die buddy. Nou, goed. Uh, morgen zijn er in ieder geval veel ambulances voor je beschikbaar, buddy. Dus, uh, ja, Laten we hopen van niet. Ja. Ja. Ja. Ja. Komt allemaal goed. Veel plezier morgen in Zandvoort, buddy. Hey, okay, Yo, dank je yeah, dankjewel, hier. Oké, dankjewel, Buddy. Van Defensie, ja, met de waterstofauto. Uh, morgen richting Zofvoort onder politiebegeleiding, Ja, Benno. geweldig. Dat he, hebben he. wij nou nooit, hè? Nee, <laughs> nee, dat nee, is nee. om uh, Verspaar LX50 nee, uh, nee. onder politiebegeleiding hierheen uh, ging. Nou ja, zo'n uh, arrestantenbusje. hè. Dat dat is, uh, die uh, die komt dan wel weer <laughs> voor. Ja. Dat wel. Ja. Nou ja, we gaan weer uh, lekker de muziek draaien. We hebben een nieuwe single. Echt super, super, super, super nieuwe single van Klootz. En uh, ja, die kennen natuurlijk van heel veel muziek. En er zit altijd een beetje Frans uh, sausje aan uh, zijn muziek. Hè? Een beetje uh, Stromae-achtige muziek. La Pression heet dat uh, nummer.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 Et les craquettes veulent de l'oseille Comme si je faisais des merveilles Les cool kids de l'attention Ils m'expliquent leurs opinions Et les fumeurs fument encore Fall qu'on crève tous en cœur Ils tousse en cœur sur le trottoir C'est la chorale des poumons noirs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 Te cacher quand elle reviendra te chercher Fais attention bien attention quand Die kloot toch, hè, met uh, single. Ja, dat klinkt best lekker. En waarschijnlijk gaat er weer een uh, grote hit worden... en kunnen wij als uh, dj's dat weer gaan draaien. En over dj's gesproken. Nou, wij hebben een dj aan de telefoon... en ook kijk, die een podcast heeft en ook Formule 1 fan is. En als het goed is, uh, Lucas Degen, goeiemiddag. Hallo, goeiemiddag. Goeiemiddag, sta jij op het circuit, hè? Klopt dat? Nou, ben ik, ben ik te verstaan? Jij bent goed te verstaan, jazeker. Ja, ik, ik ben op het circuit, maar ik zit in de, in de, de VIP room, zeg maar. En daar draait ze hele leuke muziek. Oké, okay, wat, uh, wat wordt er gedraaid? Even voor, uh, voor ja. de sfeer. Nou, kan, kan je het horen? Kan je het raden? Nee, we horen nee, nee, het echt heel slecht. Uh. Ah, we horen alleen ah, jou gelukkig. Get, maar, uh... get down tonight. Oh, okay, dat is oh, dus wel een oh, yeah. dance natuurlijk. Hè? Die yeah. kennen wij als uh, DJ's ook wel. Zeker weten. Ja, heel goed. Hey, maar daar bellen we je niet ja. voor, want jij bent een uh, enorme Formule 1 fan. Uh, ik oh. zou eigenlijk Bas uh, aan de telefoon krijgen, Bas van Bodegraven. Maar uh, ja, sterkte Bas, met, uh, ja, die heeft uh, die een beetje, of beetje, die heeft behoorlijke hoofdpijn. Dus uh, yeah. wees heel veel sterkte en hopen dat het snel weer uh, overgaat. En hij gaf uh, jouw nummer of zo, van als je een echte Formule 1 fan uh, wil, uh, wil bellen, dan mo moet je Lucas uh, gaan bellen. Ja, klopt. Nou, ik, ik heb uh, inderdaad Soelene Pop, dat is de eerste in Nederland. En van Popdas.nl En dit is mijn vierde jaar hier. En ik was ook in België en ik, <laughs> per toeval, ja dat klinkt er waar, achtergekomen dat ik ook nog naar Australië ga, volgend jaar in maart. Zo so, hé. Uh. Ik heb er hartstikke zin in. Maar uh, ja, de sfeer hier is echt, uh, echt hartstikke leuk. Ja, want uh, Lucas, uh, waar kom jij uh, vandaan? Haarlem. Uit Haarlem, oh, nou, al bijna, ja. bijna een thuisreis hebben je nou over Ja, ja, ja, op, ja. De, op de fiets met het Op de fiets, hoe was dat uh, op de fiets? Uh, hopen we aan je fietsen uh, gezien zeker? Nou, ik, uh, het was niet zo lekker weer vanochtend. Nou, nee, <laughs> dat was, uh, ik zag alle poncho's uh, langs hobbelen bij mij op de Verlenerweg, ja. dus... Uh, Weet je wat het is met dit weer? Uh, je weet niet wat je aan moet doen. Je, of, of ga je voor lange broek en heb je de hele dag hartstikke warm. Of regenjas. En... Dus uh, ja, het was nog even, even nat in de korte broek. Maar uh, nu is het hartstikke lekker weer. Ja, ik zag toch, hè, daarover, daarover gesproken, zag ik mensen langslopen. Heel veel en het zag er heel raar uit. Die hadden dus een poncho aan en uh, toch wel een redelijke jas. Maar die liepen wel in je korte broek uh, op datzelfde uh, ja. moment. Maar ik denk, voor hetzelfde geld breekt het zonnetje door, zoals nu het geval is. Dan uh, zit je met je korte broek natuurlijk wel helemaal uh, goed. Ja, het is drie, 23, 24 graden. Dus, uh, dus dat is wel leuk, dat is wel lekker. Zeker, nou ja, jij, jij gaat zo meteen de kwalificatie volgen. Heb je een beetje ja, mooi uitzicht uh, waar, je, waar je zit? Ja, ik zit einde rechtstuk, de thuis van En uh, dus dat is een mooie plek, de, de, de plek waar je kan inhalen en de uitgang waar de pit staat. En uh, ja, daar vliegt de een en ander nog alles vanaf. En uh, alleen de voorspellingen wel is dat gisteren zaten ook de McLaren en de Mercedes zaten er goed bij. Dus als Max in de top 4 komt, dan, uh, dan, dan mogen we blij zijn. Zeg. Oh. Ja, dat is wel een beetje een tegenvaller uh, voor, uh, voor ons als uh, max vins. Uh. Ja, klopt. <laughs> ja. Maar uh, op, op zich vinden we het ook wel leuk als uh, Norris. Althans, dat heb ik zelf. Daar heb ik wel sympathie voor op een of andere manier. Maar uh, de, ja, dat die, die McLaren's uh, toch wel uh, lekker gaan, dat is ook mooi voor zo'n team. Ja, het is een heel spannend jaar dit jaar. Ja, zeker weten, want we zijn er nog niet. En dan heeft hij een aantal punten natuurlijk, even voor de race-liefhebbers. Dat uh, de Norris een aantal punten weg heeft uh, gegeven aan uh, Piastri. Ja. En die kunnen aan het eind van het jaar voor het kampioenschap nog wel van belang uh, zijn. Ja. ja, klopt. Het wordt heel spannend hoor. Uh, morgen. Ja, zeker. Nou ja, wij gaan het uh, allemaal volgen. Heel veel spanning. En een mooie sfeer eromheen hè, hier uh, op Zandvoort. Ja. Heel goed. Ja, mooie, mooie oranje zee. En uh, wat verwacht jij voor morgen trouwens uh, van het uh, volkslied met uh, Duncan Lawrence... en al die vlaggen die dan uh, gezwaaid worden? ah ja, prachtig. En de wave natuurlijk. En de wave, ja. Dat wordt weer een mooi uh, plaatje he, voor, voor naar het ja. buitenland. Uh, Sanford ja. op de kaart. Ja. Heb jij nog wat uh, gezien dat je denkt van... Uh, dat had wel wat beter geregeld kunnen worden? Of ben je uh, overal wel heel tevreden over wat je gezien hebt? Nou, ik... ik... Het is dat je dat vraagt en dat ik erover moet nadenken. Het is, uh, het is heel goed geregeld. Dus, uh, ik zag vandaag een, uh, een vrachtwagen die uh, het water wegzoog. Dat vond ik wel heel uh, goed. Ze hebben hier het terrein achter de lange rechte stuk hebben ze geasfalteerd. Dus er is minder modder dan voorgaande jaren. Uh, ja, alleen ik ben niet zo fan van die handjes in de luchtmuziek. Maar ja, dat is, dat is, dat is... ja, van links naar rechts. Uh. Het zorgt voor een goede sfeer. Ja, de slolle uh, deed het goed hè? Gewoon. Ja. ja. Nee, maar ik heb echt, uh, het is echt heel goed georganiseerd, absoluut. En dat hoor ik van heel veel mensen. Dat een trein, hè? Om de vijf minuten. Ja, ik hoor echt van heel veel mensen dat die organisatie gewoon een uh, dikke pluim uh, verdient. Echt goed georganiseerd. Ja, absoluut. Dus, nou jij gaat zo meteen van de kwalificatie. Nou ja, Max, uh, vierde plek denk je ongeveer? Nou ja. dat... Uh, <laughs> Dan mag hij uh, blij zijn. Want het, het, wat ik al zei... De McLaren en Mercedes zitten er goed bij. Dus, uh, het wordt heel spannend. Lucas, ik heb ook nog een vraag. Heb je Mental Tio al gezien? Nee, die heb ik uh, wel gehoord. Oh, dus hij is, op, hij is aan het werk... Hij is er absoluut, hij is er absoluut. Ja, ja, ja. ja, ja. Gisteren, ook. Gisteren heb ik hem wel gezien. Oké, okay, oké. Okay, ja, nee. ja. nee, ook. We gaan hem straks proberen te bellen, maar het is een beetje spannend oh, nee. wanneer dat uh, moet gebeuren. Want, uh, ja. uh, hij zet, want jullie hebben straks nog een show, hè. Er is nu een, uh, een, een show aan de gang. En dan is er straks nog, nog een uh, pre-kwalificatie, oh, pre zie ik hier. maar okay. een show. Uh, ja. Dus daarna zal het wel gebeuren. Goed, ja. Lucas. Uh, heren, nog een vraag aan Lucas. Nee. Nee, dankjewel Lucas. Lukas. Leuk je dankjewel even bedankt. gesproken te hebben. Heel veel succes met je podcast. Ja, nog even ja. hoe de mensen daarop uh, komen op jouw podcast. F1podcast.nl F1 dus F1podcast.nl Nou, dat is makkelijk. Ja. Dus, eh, Oké, okay, ik, ik, ik ga dat zeker volgen. Dankjewel hè. Oké. Okay, okay. uh, hoi. hoi. hoi. Like I like it, like I like it, like I like it, like I like it Een uh, disco uh, klassieke van uh, Aura. En like. I like it. ZFM Race Radio Pit Report. Ja, nou, we zitten midden in uh, ZFM uh, Race Radio. Dat om, om uh, de Dutch GP. En het gaat heel spannend worden. Want uh, we gaan aftellen naar uh, de kwalificatie, die zo dadelijk daar op het circuit gaat plaatsvinden. En wie pakt uh, de pole position voor morgen. Nou, een uh, race expert hebben we nu aan de telefoon. Zo mogen we hem wel noemen, hè? Oh. Uh, BNO, toch? Ja, we gaan ja, over naar het theater van de Autosport. Uh, Rendel Lawson, live vanuit Beverwijk. Rendel, goedemiddag. Goedemiddag. Waar je me vreselijk stoort, want er komt net iemand met een vreselijk lekker appeltaartje binnen. Oh ja, no. dat is heel belangrijk. Dat is helemaal heel belangrijk. niet goed voor jou. Helemaal niet goed voor jou. Ja. Ja. Hé, hey, Rendel, goedemiddag. Heb je wat meebeleefd allemaal van uh, alles hier op Zandvoort? Ja, want ja, ja, de schermen staan hier helemaal te draaien. Dus we hebben vooral. Gezien en uh, er gebeurt natuurlijk daar van alles. En ik moet in eerste instantie, jongens, even een pluim geven aan al die toeschouwers die vanmorgen daar in de regen al in die duimen zaten. Dat is natuurlijk wel fantastisch, hè? Ja. Het is uh, volgens mij nu mooi weer, hebben jullie? Ja, schitterend. Ja. Ja, uh, 30 graden, 5 en, uh, met. Uh... Ja, natuurlijk. Nee, is ook een pak. Uh, ja, dat is uh, zeker hij een zit pak. Zin, ja. zin, hij zit in zijn tijgerswemboek in de studio. Ja, nou, bijna, kijk maar op Twitterfilm live. Uh, nee hoor. Ja, maar uh, nee, het zonnetje schijnt lekker nu, uh. En dat hadden ze niet verwacht volgens mij. Nee, want er staat een reden voor om aan te komen. Ik heb even bijraden. Dan gaat wel, wat komen jullie kant op. Ja. Dat is allemaal de nakening. Dus is ja. gaat goed. Ja, ja, precies, precies. Zeg Redo, nou, wat verwacht je van de uh, komende kwalificatie? Ja, weet je, het is, ik, ik, ik begreep er eigenlijk vanmorgen helemaal niks van. Er gaat een auto gaat er vol af. Uh, daar in de, in de kwalificatie. En dat blijft de tijd gewoon doorlopen. Terwijl ik zoiets heb: jongens, u hebt helemaal geen, uh, geen uh, vol programma. Zet die tijd stil en laat zorgen dat die ja. jongens. in ieder geval data kunnen verzamelen en kunnen rijden. Ja. Nou, dat konden ze nou helemaal niet, natuurlijk. Een uh, beetje raar vind ik dat. Want waar wil je nou gaan kijken? Wil je raceauto's voorbij zien komen? Of wil je in een mental Theo zitten kijken die een dj'tje zit te spelen. Ja. Nou ja, we hebben zo meteen misschien nog geen uitzending. We, ha we dus hadden uh, hem graag aan de telefoon gehad. Oh. <laughs> <laughs> nou, zeg dan maar, dat, dat die racersper uh, zou gezegd hebben... Uh, ga lekker uh, met je kontje met een krantje op het scheidhuis. Dan ja. rijden. <laughs> <laughs> dan mag je tegen mental Theo worden. <laughs> ja, ja. Gaan we tegen hem zeggen. Ja, de, ja geef hem door. Je, uh. helemaal, want het programma is natuurlijk helemaal niet vol. Hè. We hebben de Porsche Supercup en ja. de Formule 4. Die vrouwen die allemaal lekker aan het rijden zijn. Ja, geweldig. En verder is er helemaal niks. Nee. En denk je jongens, en dan hebben ze wel een heel mooi show. Kijk, zondag is er echt heel groot in. Kan je niks meer zeggen. Ook gisteravond schijnt het een feestje geweest te dus ja, zijn. Niet, ja, ja. Uh, uh, niet normaal. Niet uh, normaal. Helemaal goed. Maar volgens mij komen die mensen die daar 400, 500, 600 voor een kaartje kijken, komen voor de Formule 1. Ja. Lijkt mij. En nou, nou, nou, zo, nou, nou, nou. Ik heb wat mensen gesproken. Ja? Het was meer, uh, onder, onder twee meter staat er ongeveer een patatent, uh, ja? waar je drinken kan krijgen. En het is een hele hoop eten en drinken wat er gebeurt op het circuit. Oh, ja, ja. Nou, ja dan, dan heb ik ze gelijk thuis voor de buis zitten met, met, een, met een zakje chips. <laughs> maar uh, ja, je wil die auto's zien Tenminste, ik wil die auto's ja, rijden. Ja, allemaal wel nou, hoor. Nou, kijk, Logan Sargent, het is, ja, je kan eraf gaan en nee, ik vond het een beetje domme fouten hoor, zo over het gras en dan niet eens van, je gas gaan maar vol de gas ophouden, ja dan ga je er ook serieus af daar. Uh, dus die monteurs die gaan vanavond ook niet uh, naar Amsterdam bezoeken met de uh, Red Light District en dat soort dingen. Die zullen heel hele dag door moeten werken, als ze we hem niet voor de training ook klaar krijgen. Uh, nee, uh, weet je, ik heb daar zoiets van, waarom niet die klok stil? Uh, we halen even een DJ of een hoe uh, heet zo'n, uh, van links naar rechts uh, figuurtje, halen we even uh, dan maar niet uit het programma, maar laat die Formule 1 -hout. Rijden, begrijp ik niet helemaal. Dat, okay. uh, weet je, iedereen is, red, de marshals zijn, de ziekenhuizen zijn, de ambulance zijn, komt er zijn gas met die handel. Ja, ja, ja, ja. Uh, ja, toch? Gas op die lolly. Ja, precies. Zeg Rendel, je... ja. ik, ik stuur je van een week een foto uh, over een, uh, over een uh, vrachtwagen. Uh, ik reed op de A12. Ja. En uh, toen een grote truc voor me. Met haar, uh, op de achterkant stond uh, Formule 1 Safety Car. En dat uh, was een vrachtwagen met een Duits kenteken. En um, dat, uh, nou, dat vond ik zo bijzonder. Dat, uh, daarom heeft uh, mijn vriendin je dat even gefotografeerd. En het ook uh, aan jou doorgestuurd. Want hoe zit dat met die Safety Car? Dat is natuurlijk een... Ik, ik denk toch wel, dat zegt mijn gevoel een verhaal apart. Dat is, uh, het is een aparte auto. Um, klopt het dat hij uit Duitsland komt? Ja, blijkbaar wel. Uh, nou, we wat... Ze surrelieren volgens mij dit jaar... tussen Aston Martin en eh, Mercedes. Ja. Uh, vroeger heb je heel lang Mercedes gehad... die deed. Toen is Aston Martin erbij gekomen... als partner van de, van de Fond natuurlijk. En volgens mij mag uh, Bernd Meilanden... die natuurlijk al 26 jaar... de man is in de safety car. Hè. Hey, dan heb je een goede baan. Want je bent altijd sneller als de -auto's. Dus ja. Top, Dus je rijdt altijd vooraan. Ja. Uh, je hebt en, altijd geworden. Ja, nou, laat we zo zeggen... dat ze, zijn geen standaard Mercedes of Aston Martins... die je zo in de, in de winkel kan kopen. Die zijn echt helemaal speciaal geprepareerd... met rolkooi toestand. En een heleboel uh, apparatuur als communicatie aan boord. En nog heel veel andere dingen. En ja, Bernd Meilander is daar wel de coureur voor. Die enorm veel ervaring in de autosport heeft gehad. DTM, wat heeft hij allemaal niet gereden. Uh, die, uh, die is daar... Dat, uh, uh, gewoon wel gewend. En Bert Maitlander, geloof mij, rijdt met die auto helemaal op de limiet. En ik zie die Formule 1-auto's erachter rijden. En dat lijkt het net of ze dan in slow motion aan het gaan. Ja, ja, ja, ja. ja. Dus zo hard gaat de Formule 1-auto. Maar zo'n Aston Martin of, of Mercedes, die daar gewoon voor haar rijdt. Als hij uiteindelijk door de wedstrijd -lijn toch de buiten wordt gezet om uh, gewoon uh, de boel veilig te krijgen uh, op het circuit. En uh, dat de Marshalls rustige werk kunnen doen. Uh, heel simpel. Uh, die gaat echt serieus hard eroverheen hoor. Dat zijn echt tijden. Daar zit uh, gemiddelde GT3-auto, of uh, ze zijn er heel erg blij mee. En maar wie, wie zit er nog meer naast hem in die auto? Uh, naast hem zit uh, vaak uh, of een dokter of iemand ook van de wedstrijdlijn. Volgens mij zit er tegenwoordig een arts uh, altijd Oké. Okay. Dat, dat weet ik eigenlijk niet van die. Ik weet dat Ben vast te rijden is, maar of het nou van steltjes is met z'n armen. Want die man die ernaast, die hoeft niet de weg te wijzen, hè. Ja. Ja. Zit, dus, het is geen tussen bij de rally. Ja. <laughs> ik denk dat hij zichzelf alleen maar heel erg hard vasthoudt. Ja. <laughs> en die hadden de communicatie natuurlijk met de wedstrijdleiding ook uh, gewoon bij. Van, ja. Je moet er nu binnen niet er binnen. Wat jij trouwens niet weet, want jij, jij bent wel een heel groot geschiedenisbeest. Dat de eerste, allereerste uh, uh, uh, zeg maar safety car, ja. die was er al in 1973. Kijk eens dat... aan. Uh, dat was een Porsche 914 en die werd bestuurd door een Nederlander. Oh. Kijk, en nou word je helemaal stil, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. Wie is <laughs> ja, dat? Wie is dat? Dat, uh, dat was Epi Wietjes. Nou, dat zegt helemaal niemand wat, maar dat is een in feite uiteindelijk was dat een deze oh staat hier te grillen, ja die weet ik wel. Eppie Wietzes, een, een, een jongen die, oh, jong hij is inmiddels overleden, die in 2010 geloof ik overleden alweer, heeft ook Formule 1 gereden in 67 en in volgens mij 74 in, in een wordt hij geroepen, ja. Ik heb hier al mijn kennis hè, maar ook, weet je, wacht even, dan ga ik met die kennis 67 ook in een lotus. Oké. Okay. Nee, nee oké, okay, maar dat wist ik wel. En, en Epiwietz is, is geboren in Assen in 1938. Zo. So. En in die tijd verhuisden natuurlijk nog wat families. En de Epi is ook die kant op gegaan. Is Canadees geworden. Maar was uiteindelijk gewoon een geboren Nederlander uit Assen. Ja. Die als eerste de allereerste coureur was. Of de allereerste racer. Hij was ook coureur, uh, vooral in Canada. Uh, die uiteindelijk de ja, allereerste safety car op Mospoort, uh, in Canada heeft uh, bestuurd. Een Porsche ja. 914. Er Daar zijn heel mooie foto's van. Ja, ja zo'n safety car. Dat, dat is, die is natuurlijk uh, uh, ook niet uit de lucht komen vallen. Dat, uh, dat had op een gegeven moment een, een zekere noodzaak om zo'n wagen uh, te, te organiseren. Ja, dat is zeker een noodzaak. Want geval in, in de jaren 70 ging het ons mis. Ja, heel vaak mis. Heel vaak mis. En ze waren toen, uh, even heel eerlijk, we weten ook in 1973 uh, het zwaar ongeluk van Roger Willemsen op Zandvoort, uh, het dodelijk ongeluk. Ja. Dat in feite de Formule 1-auto's gewoon door de rest van de rest, gewoon door de rookwolken heen. Ja, ja, ja, he? ja, ja, uh, ja, Nou, dat is nu gewoon natuurlijk niet meer mogelijk. Je ziet dus ook, zo'n crash uh, vanmorgen van Logan. Uh, nou, nou, ik vond het toch vrij lang duren Voordat die Marshal over die van de maar die mag er ook niet overheen. Dat moet de wedstrijdleiding bepalen. Uh, maar dan is het ook gelijk gewoon klaar. Jongens, code rood, borsten. Vroeger zou het daar doorgereden zijn. Mm. En uh, er zijn genoeg voorbeelden. Zuid-Afrika, Jackie X in de brand en de, de auto's die gewoon door het vuur rijden en door de brandstof en alles. Dus dat, dat was vroeger was dat, werd er heel anders tegen aangekeken. Tegenwoordig is uh, vind ik af en toe ook wel weer de Formule 1 een uh, beetje, uh, hoe moet ik het zeggen. Uh, Overveilig over geworden. Ja, ja. ja oké. Okay. Ik vind die safety cars vaak ook wel dat ik denk, van nou. jongens, uh, geef dubbel G op die plek. Uh, nou heb je wel met rijders te maken. op het moment dat een helm op een kop zit, gaat het uit, deze is het gewoon klaar. <laughs> uh, dus daar uh, moet je ook als wedstrijd gewoon rekening mee houden. Dan is verstand op nul en die jongens hebben maar één stand op het, uh, is het gasvoetje. En ze zitten even nog steeds uh, zeg maar met een handje te zwaaien. Ja, ik heb het gevraagd gezien, maar ze gaan gewoon vol gas door. Uh, dus dat is wat lastig. Dan is een safety car natuurlijk. Absoluut veiliger, maar af en toe denken we, jongens, waarom hebben jullie een helemaal hemel staan, we hier een safety car naar buiten gedouwd. Uh, die wagen staat serieus veilig, heeft niks meer aan de hand. Uh, geef gele vlaggen, dubbel geel. En uh, bestraf dan, dan, als je dan, dat kan je op de zien niet van het gas gaan, bestraf dan met vijf seconden of zo, dan gaan ze zelf wat gas af hoor. Ja, ja nou, zo is het ook. Uh, nou, de safety car, laten we hopen dat die morgen niet nodig is uh, tijdens de race random, maar... Ik weet niet, tot... is die zieken eigenlijk nodig geweest, Nee, uh, uh, hey, uh, uh, volgens mij niet. Volgens mij niet. Nee, ik heb hem niet gezien in ieder geval. Nee, ja. Nou ja, zo nee, ja. meteen als we je straks weer uh, spreken... Op, want ja. gaan ze dadelijk uh, naar de kwalificatie... wil ik het wel even met jou hebben over... Uh, ja, ik vind dat zo mooi... de F1 Academy. Dat die nou uh, tijdens dit uh, super raceweekend hier op Zandvoort... Uh, tijdens de Dutch GP vorig jaar mochten ze twee maanden van tevoren... Uh, even ja. over het circuit heen racen. Maar nu zitten ze echt in het uh, hoofdprogramma van uh, de Formule 1... En uh, ja, die dames die uh, doen het enorm leuk. En hebben het over meer, uh, onder meer over uh, Emily de Heus en uh, Maya Weug. Ja. En uh, ja, daar uh, wil ik zo meteen in het volgende uur uh, nog wel eventjes met je over hebben als je hier weer gaat spreken. En dat is we ook ook uh, wie er op pol staat. Dan weten we ook <laughs> al wie een grote kans gaat maken op de pol dan uh, dan dan dan denk we ik. Wel misschien wat meer nog over uh, de rondedans in de Formule 1. Want uh, ik heb begrepen dat uh, Tote Wolf heeft zich versproken. Dus uh, oh. vanmorgen, uh, vanmorgen in een interview. Uh, en dan uh, weten we ook gelijk de line-up voor volgend jaar daar. Oké, okay, Liam Lawson die gaat uh, voor uh, een van de Red Bull teams rijden. Een van de, een van de teams gaat die rijden ja en we en, ja Tote Wolf heeft ze vanmorgen bij een buitenlandse zender volgens mij versproken en dan weten we gelijk ook dat er eigenlijk wel een beetje de boel verder vast gaat staan. Dus uh, we wachten af. Ja wat wat wat was dat dan? Uh, hij zei, George en Kimmy gaan voorgaan, het team staat volgend jaar volledig achter George en Kimmy. Nou, dat kan alleen maar Kimmy Antonelli zijn, dus dat betekent kan naar uh, Mercedes gaat. Oké, okay, nou, bij deze, ja? uh, dus dan weten we dat. Dankjewel, Renzo. En uh, tot zometeen weer, dan uh, spreek je verder. Veel je plezier straks. met de kwalie. Ja, je... Hoi, hoi. For a lifetime, you play in my mind. I'm the lucky one to have you by my side Love on replay, reliving these days I love wasting time as long as it's with you I know this much is true